Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Turkse gevechtsvliegtuigen hebben voor het eerst meegedaan aan luchtaanvallen op posities van islamitische staat in Syrië. De aanvallen begonnen gisteren, zegt een woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat de Turkse vliegtuigen vanuit het eigen luchtruim IS met bommen heeft bestookt. De VS en andere bondgenoten hebben er bij Turkije maandenlang op aangedrongen om mee te doen aan de strijd tegen IS. Een zware aanhanger is vanmorgen een woning in Hezen in Brabant binnengereden. Een deel van de voorgevel ligt in puin en de bewoner is gewond geraakt. De trekker reed op de doorgaande weg naar Zomeren... toen de pen losschoot waar de aanhanger aan vast zat. Die boorde zich vervolgens in het huis. De brandweer zorgde ervoor dat de woning niet nog verder instort. Op de A7 bij Hoge Zand is een automobilist van de weg geraakt... tijdens een verkeersruzie. Op de achterbank zat een meisje van acht... Het kind is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar kon daarna weer naar huis. De automobilisten en de chauffeur van de vrachtwagen kregen gisteravond ruzie. Ze haalden elkaar in en gingen dan op de rem staan. Bij Hoge Zand ging het mis en botsten de vrachtwagen en de auto tegen elkaar. De auto met het meisje erin kwam in de berm terecht. Het Nederlandse vrouwen team is op het WK Atletiek in Peking gedisqualificeerd. Bij de laatste wissel op de 4x100 meter ging het mis. Nadine Visser, Daphne Schippers, Naomi Sedney en Jamil Samuel leken kans te maken op een medaille, maar bij de laatste wissel werd het stokje te laat overgegeven. Het goud was voor Jamaica. De VS won zilver, Trinidad en Tobago brons. Bij de 400 meter mannen was het goud voor Jamaica. Ook bij de mannen was er een verkeerde wissel, waardoor de Amerikanen geen zilver wonnen, maar gedisqualificeerd werden. Het zilver ging daarop naar China. Het weer vanavond in het westen kans op een bui. Vannacht kan het ook in de rest van het land gaan regenen. Morgen is het in de kustprovincies bewolkt bij maximaal 24 graden. Elter schijnt de zon en wordt het drukkend warm. 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zandvoort. De zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu entertainment for you.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 This is a party.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 things she got best belief.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 Happiness, yeah, yeah, yeah. getting higher with the party So emotional